Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De opvang voor Oekraïnse vluchtelingen zit bijna vol. Er zijn nu in totaal 60.000 bedden beschikbaar voor Oekraïners... en die zijn bijna allemaal bezet, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nog steeds komen er Oekraïense vluchtelingen naar ons land. Het kabinet had eerder met gemeenten afgesproken om meer opvangplekken te regelen... maar dat is dus nog niet gelukt. Er zouden nog eens 15.000 bedden bijkomen, maar tot nu toe staat de teller op nog... Maar 250 Duitsers gaan iets minder betalen voor gas. De regering verlaagt de belasting hierop van 19 naar 7 procent. De bondskanselier hoopt hiermee huishoudens die moeite hebben met rondkomen te helpen. Dit is een weiterer schritt zur ontlasting. Ik heb gezegd: you'll never walk alone. De verlaging gaat in per oktober en duurt tot april volgend jaar. Ook in Nederland is de btw op gas verlaagd. Dat scheelt voor een gemiddeld huishouden zo'n 35 euro per maand. In Den Haag hebben een paar groepen basisschoolleerlingen... vanaf volgende week minder les op twee scholen in de stad. duurt een lesweek nog maar vier dagen vanwege het lerarentekort. Ouders zijn geïnformeerd en er wordt meegedacht over oplossingen... voor ouders die hun kinderen niet kunnen opvangen. En dan nog wat vrolijke noten uit Rotterdam... Wat je hoort is een brassband die regelmatig oefent onder de Van Brienenoordbrug. Buurtbewoners worden er iets minder vrolijk van. Ze worden knettergek van het getrommel en getrompetter. Sommige van hen zouden iedere avond de politie bellen. De brassband zegt dat ze niet anders kunnen. Ze kunnen moeilijk een moeilijke locatie vinden die altijd beschikbaar is. En ook het huren van een ruimte is erg duur. De gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de politiek zich er ook mee bemoeit.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 Ja, de uh, ironie van het uh, verhaal van deze Alternative FM waar we mee begonnen zijn op deze 18 augustus is dat Three Point Landing, want daar hebben we het over, over deze band. Uh, die zitten bij de concurrent vanavond tussen uh, 7 en 9. Bij de stand of halen, maar uh, ja, ik vind het wel grappig om dan uh, te beginnen met uh, Gleaming Eyes. Uh, vanavond uh, zijn ze live daar uh, uh, te horen, maar we zijn bezig om ze ook hier uh, naar deze studio te trekken. Dus niet getreurd. Uh, het zal waarschijnlijk ergens in september worden. Wellicht.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 Joey Carragat. en natuurlijk de man om wie het draait, Paul Bond. Want uh, ja, uh, ze spelen in Café Lennon. Dat schijnt ergens in Volendam te zijn. En dat uh, is ook as we speak uh, bezig. En ik dacht, ach, als Dandelion er dan toch uh, uh, ja, bezig is vanavond. En uh, je zit uh, toevallig een beetje te luistervinken. En je zit in de buurt daar uh, in Volendam, dan zou ik zeggen: ga erheen. Want dit zou je nog kunnen aantreffen in KVLN al daar. Ik weet niet of het in Volendam is, maar kijk maar eventjes. Dan de Lion, alweer van een tijdje terug met What a Nice Surprise.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 Waar herinneren je leven en ik alle wegen ken Mijn thuishaven Waar ja, oude vrienden zijn gebleven en ik elk café herken Mijn thuishaven Mijn thuishaven Mijn thuishaven Mijn thuishaven. Mijn thuisavond. Mijn thuishaven. Het zal niet lang meer duren. Want uh, volgende week uh, is Yves Beerdense hier in het dorp. En uh, dan nodigt hij meestal uh, wat artiesten uit. Ojin komt bijvoorbeeld. Dus dat is uh, een van uh, de mensen die uh, optreedt. En ja, als je dan toch op een gegeven moment uh, bezig bent... Misschien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 en dat waren ze uh, of tenminste dat was ze Timmy de Mijners als ik het uh, goed uitspreek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 onder die jouwe naam uh, bezig waren. En daar zat ook nog een dame op... die uh, Dylan Zondevan uh, nog wist toe te voegen... in de tijd dat hij aan de Robagda-woord meedoet. Dat is dax geweest. Maar daarna is uh, het uh, eigenlijk een beetje crescendo uh, gegaan... met uh, Low Edict Sound System...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 our bond is strong enough to survive. This bitter sweet goodbye gets harder with you. dive right in open to face change i still care about you the same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 Uh, weet je, en dan, dan heb je heel hard ervoor gewerkt, maar als je dan daar weer staat, dan denk je toch weer van, nou, dat hebben we toch maar weer even mooi gefixt, weet je. Dus, dus ook, het is ook, het is wel leuk en je krijgt dan weer commentaar en mensen zeggen van wat mooie ja, liedjes je, en dan denk je van, nou, je, je krijgt er ook, een, met, Ja, je krijgt er ook meteen uh, eigenlijk weer uh, energie van, waar je blij van wordt. Zeker, uh, ja. uh, uh, er zijn dus altijd toch uh, wel uh, muziekkenners van de bovenste plank, om even in de woorden van Pepe Fischer uh, te stellen. Ja, <laughs> precies. Ja.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 Dus we mogen het denk ik dan zo noemen, maar het is een heel kort album inderdaad. Het duurt een half uur zo. Nou ja, dat is toch redelijk oké voor, denk ik. Toch, of niet? De punkband doet dat ook, toch? Ja, nou, er zijn... Er zijn 20 nummers op. Laat ik het zeggen, er zijn punkbands zoals... Nou ja, en dat is wel een hele bekende. En onze burgemeester is wel een liefhebber van die band. Dat is Hank Youth.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 <laughs> zoiets dus. <Dutch. laughs> een beetje, beetje beuken op een gitaar. zoiets. Nou, soms kan het even heel lekker zijn. Ja, ja, ja. Uh, maar nou, dat... je gewoon weer denken: van ja, hallo, weet je. <laughs> de ene dag voel je je boos, en de andere dag voel je je gewoon heel melancholisch. En dan weer een andere dag voel je je vrolijk. En ja, ja. Dat, dat, uh, dan zit het een beetje in de muziek. Hoort dat ook bij de leeftijd, denk je of niet? Nou, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad hoor. Die band waar ik uh, hiervoor in zat, dat was eigenlijk ook altijd een beetje dat format. Ja. Uh, dat, dat, dat werkt gewoon het beste. De ene keer dan schrijf je gewoon iets wat niet zo heel luid is. En de ja. andere keer dan ben je gewoon heb je even zin om gewoon even alle energie erin te stoppen. Ja, dat, nou, dat doe vreemd. je dan. En, uh. um. Nou gaat dus dat album, streep ep ja, ik blijf eigenwijs, To the Teeth. Die komt, geloof ik, wanneer komt die uit? Volgende week? Yes, To the Teeth. De 26e augustus. Ja, volgende week dus. Ja, en dan wordt hij ook meteen gepresenteerd in de P60. In de P60 in amsterdam Mensen, dus allemaal in gezwinde spoed, hupperthee, naar de P60. Daar speelt Callback. Yes. En dat is, de release party is op welke dag?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 Travel a distance, hover in the air. Up for her.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 Still think I'm pretty?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 Release Show gaan doen. Volgende week is ook hij hier in de studio. En dan hebben we het over Lossios. En dat nummer dat heet Paranoia. Ik ben bang door mijn paranoia. Sociale angst, ja die heb ik voor je. Achter me aan zitten hele horden. Denk beelden wel. Ik zie ze voor me We zijn gestorven, maar ja, dat zie je niet Pakken heel wat aan en dan staan we nog niet helemaal kie Ja, je hebt een baan, maar die lust je niet Bananen pakken maar van de trap af naar beneden Ik ben niet alleen in mijn hoofd, meestal met z'n twee Een ervan is doof, die wil niet luisteren, maar voelen Hij wil zitten op de bank en heeft nog steeds geen doelen